Ik zal ook in het kort inshallah, in het Nederlands vertellen waar de preek vandaag over ging. We zijn begonnen door te zeggen dat het wereldse leven gekenmerkt wordt door tegenspoed. Gekenmerkt wordt door moeilijke tijden en ieder van ons heeft het wel een keer meegemaakt... ...dat hij iets moest ondergaan wat hij als zwaar vond. En daarom kunnen wij dit leven niet leiden... ...zonder geduld. Allah subhanahu wa ta'ala... ...die zegt in de Koran... ...en ik zou een vrije interpretatie... ...van de betekenis geven inshallah... ...in het Nederlands... ...Hij geeft te kennen dat wij in dit wereldse leven... ...beproefd zullen worden... ...middels een aantal zaken. Zaken zoals angst... ...wij zullen angst kennen. Zaken zoals... ...een tekort aan voedsel, aan proviant... ...een tekort aan kinderen... En wij dienen in dat geval, zegt Allah subhanahu wa ta'ala... ...ons als geduldigen op te stellen. Hij zegt zelfs na het benoemen van deze zaken... ...die wij altijd als een lastige zaak ervaren... ...zegt hij daarna en geef de blijde tijding door aan de geduldigen. Want het zijn zij die zich geduldig opstellen... ...die in aanmerking zullen komen voor grote beloningen. Ik ontken niet dat wij in een tijd leven waarin de moslim het ontzettend moeilijk heeft. Wat hij moet doen, is dat hij zich moet wapenen hiertegen. En welke wapen, raad ik jou aan, er is maar één grote wapen, die een ieder van jullie in huis moet hebben, namelijk het wapen van geduld. Het wapen van geduld was ook het wapen van alle profeten, profeten die grote strijd hebben moeten voeren tegen hun volkeren, tegen tirannen, tegen mensen die erop uit waren om hen te verdelgen, kapot te maken. Maar zij wisten altijd dit wapen in te zetten wanneer het nodig was. Een wapen van geduld. De profeten wat zij hebben moeten meemaken, dat kan niemand van ons verdragen. En toch hebben zij het volgehouden. Waarom? Omdat zij geduldigen waren. En ook zien wij dat de profeet, Sallallahu alayhi wa sallam, opgedragen wordt in de Koran. Dezelfde houding aan te nemen... Als de voorgaande profeten. En daarom zien we ook dat de profeet. In Mekka in eerste instantie. Toen hij in Mekka was. Hij had te kampen met vijandigheid. Die afkomstig was van de Moussyrikin. Van de veel aanbidders. Hoe heeft hij deze bevochten middels geduld. Salallahu alayhi wa toen hij emigreerde naar Medina. Verhuisde naar Medina. Kreeg hij te maken met de listen Van de Munafiqeen, Van de hypocrieten. En ook toen wist hij dit wapen in te zetten. Om zichzelf daartegen te beschermen. En ook leerde hij zijn metgezellen om geduldig te zijn. In alle opzichten. En zelfs als zij bij hem aandrongen. Om iets te ondernemen. Om iets te doen. Dan verwees hij naar mensen die ons zijn voorgegaan. En die met veel grotere problemen te maken hadden. Met vele malen grotere beproevingen te maken hadden. Hij verwees naar mensen die zelfs naar voren werden gebracht. Door hun tegenstanders. En daar werden eigenlijk kammen tevoorschijn gehaald. IJzeren kammen. En vervolgens werd eigenlijk het vlees van hun botten eigenlijk afgeschrapt. Moet je je voorstellen. Anderen werden weer naar voren gebracht. Werden in een gat in de grond geplaatst. En dan werd een zaag tevoorschijn gehaald. En ze werden in tweeën gespleten. In tweeën gezaagd. Maar dat bracht diegene er niet toe om zijn geloof op te geven. Deed hij niet. Dus de profeet sallallahu alayhi wasallam was in het bezit van dit wapen die ik in ieder van jullie adviseer. Het wapen van geduld. En een van de belangrijkste dingen die het gevolg zijn van deze rampen, van deze tegenspoed die ons overkomt, is dat daardoor onderscheid wordt gemaakt Er wordt weliswaar een scheidingslijn aangebracht tussen degene die gelovigen zijn en degene die ongelovigen zijn. Want wanneer men wordt beproefd, dan zie je de ware gelovigen. Die zijn bereid om heel ver te gaan om hun geloof te behouden. In stand te houden. Terwijl de hypocriete, er hoeft maar heel weinig te gebeuren. En hij is bereid om alles op te geven. Hij hoeft niet meer te bidden, zegt hij. Ik hoef niet meer naar de moskee te gaan. Ik hoef geen hoofddoek meer te dragen. Maar de ware gelovigen, die zullen tot het laatste moment blijven vasthouden. En daarom zegt Allah in de al Koran, Dachten de mensen dat zij met rust zouden worden gelaten wanneer zij zouden zeggen, wij geloven? Zonder beproefd te worden, terwijl wij degene voor hen hebben beproefd. En dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala aan het einde van dit vers, sadaku, al Allah subhanahu wa ta'ala, zal middels deze beproevingen laten zien. Zodat iedereen het kan aanschouwen. Laten zien wie de ware gelovigen zijn. En wie de leugenaars zijn. Aan de hand van die beproevingen beste mensen. En natuurlijk als een persoon wordt getroffen door een ramp. Er overkomt hem iets. Natuurlijk het kan hard aankomen. Maar dan dien je geduld te tonen. Want wanneer dient men geduld te tonen? Geduld dient getoond te worden. Op het allereerste moment dat iemand zoiets ervaart, meemaakt of te horen krijgt. Als iemand binnenloopt en zegt, je kind is onder een trein gekomen, dan dien je geduld te tonen. Als je te horen krijgt dat bijvoorbeeld jouw school de hoofddoek heeft verboden, dan dien je geduld te tonen, op dat moment. En daarom zegt Enes radiyallahu anhu dat de profeet een keer voorbij een vrouw kwam, die bij een graf zat. En ze zat te huilen. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wasallam. Vreest Allah en heb geduld, toen zei die vrouw, laat hem met rust, jou is niet overkomen wat mij is overkomen, subhanallah, en dat is niet waar, dat zei ik op tijdens de preek, dat is niet waar, de profeet zijn veel ergere dingen overkomen, als zij haar kind of haar man kwijt is geraakt, de profeet is zijn kinderen kwijt geraakt, zijn vrouw kwijt geraakt, zijn oom, zijn familieleden, bijna iedereen is die kwijt geraakt, alayhi wa dus het is niet waar, ze zei, Jou is niet overkomen, wat mij is overkomen. Laat me dus met rust, ze herkende hem niet. Later werd tegen haar gezegd, het is de profeet. Ze werd bang, angstig. Stel je voor wat de gevolgen kunnen zijn van zoiets dat jij je zo gedraagt tegenover de profeet, ze rende naar zijn huis. En ze zei tegen de profeet sallallahu alayhi, wa sallam, ik herkende je niet. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wasallam: in sadmatil. Geduld dient getoond te worden op het allereerste moment. Dan dien je geduld te tonen. Maar wat een aantal van onze vrouwen doen. Onvoorstelbaar. Als zij iets te horen krijgen. Dat zij zich vergrijpen aan zichzelf. Dat zij hun haren beginnen te trekken. Hun kleding beginnen open te scheuren. Dat zij hun gezichten open krabben. Dit zijn zaken die absoluut niet van de islam zijn. Dit is geen geduld beste mensen. Dit is juist datgene wat de islam heeft bestreden en bevochten. En ervoor heeft gewaarschuwd. In zoverre dat de profeet zelf zegt. Hij behoort niet tot ons. Degene die op zijn wangen slaat. Op zijn gezicht slaat. Degene die zijn kleren openscheurt En degene die kreten roept. Die behoren tot de jahiliya. Dat je zegt waarom ik? Waarom mijn zoon? Waarom overkomt mij dit? Waarom doet Allah mij dit aan? En zodoende. En daarom zoals al Hassan al-Basri zei. Een sabr gedood is een schat. Een schat die alleen maar diegene is gegeven. Die Allah subhanahu wa ta'ala lief heeft. Ik heb tot slot ook gezegd dat een van die beproevingen, het behoort tot de beproeving van Allah subhanahu wa ta'ala, dat iemand getroffen wordt met een ziekte. Dat jij te horen krijgt dat je ernstig ziek bent. Zo'n ziekte is een beproeving van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarmee laat Allah subhanahu wa ta'ala ons nog eens beseffen dat wij niks voorstellen. Dat wij zwak zijn. Dat wij gewone stervelingen zijn. En er hoeft maar heel weinig te gebeuren. kiespijn, pijn, hoofdpijn en je vergaat van de pijn. Je kan niet slapen, slapeloze nachten. Op dat moment blijkt hoe zwak de mens is. Maar aan de andere kant. Zo'n ziekte hoeft niet per se een slechte zaak te zijn. Het kan ook een goede zaak zijn. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook in de Koran. Het kan zijn dat jullie iets verachten. Niet fijn vinden. Terwijl daarin het goede voor jullie zit. We zijn toch niet vergeten dat de ziektes die ons treffen. Aanleiding voor ons zijn. Om korte metten te maken met de zonden die wij in het verleden hebben begaan. De profeet zegt in overleving. Er is niks wat een moslim treft of het een ziekte is. He, vermoeidheid zegt hij, noem het maar op, verdriet, zelfs een dorm die hem steekt, een dorm van een bloem bijvoorbeeld, die hem steekt, zelfs dat is aanleiding voor jou, om een deel van je zonde uitgewist te krijgen, moet je voorstellen, Subhanahu. En ook degene die ziek zijn, zijn mensen, die een bepaalde status hebben bij hun heer, vooral als zij zich zodanig opstellen, op een manier die Allah subhanahu wa ta'ala behaagt. Diegenen hebben hoge status bij hun heer, want de profeet zegt in overlevering, de grootte van de beloning is afhankelijk van de grootte van de beproeving. Hoe groter de beproeving, des te groter de beloning die daarmee gepaard gaat, subhanallah. En als Allah subhanahu wa ta'ala een volk lief heeft, dan zal hij hen beproeven. Dus wij dienen ons geduldig op te stellen. Dus ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons tot zijn dienaren te maken die zich altijd geduldig opstellen. Als wij worden getroffen door rampen, door tegenspoed, door ziekte, dat wij ons zo gedragen dat Allah subhanahu wa ta'ala tevreden met ons is.